Existentiewoningen, Villa Tempore wensen Peter Ballon en Bruno Henkaart. The Simple Minds, the simple zielen, Don't Forget You About Me. Want iedereen is van tel. dan Jim Kerr van de Simple Minds met uh, Don't You Forget About Me. De betekenisvolle herinneringen heb je daar straks gehoord. Tot weerzien, Roos. Hierin vertelt elke vida over hoe belangrijk ze haar vindt over don't you forget about me gesproken, de simple minds natuurlijk. Iedereen, ook als de liefdevolle mensen van goede wil door een vreselijke ziekte er niet meer zijn, worden ze toch niet vergeten. Ze heeft veel kunnen oefenen in het hier en nu, en daar zijn zeker heel goede, goede dingen uit voortgesproten. Naast betekenisvolle herinneringen heeft Miguel zei, met zijn project Soundwave ook diensten over radio maken. Zo is hij Buddy van Bruno Henkarts en kwam hij op het idee om Buddy Radio te maken. Je hoort wat het precies is en je kan genieten van een fragmentje van zo'n kort programma. Hey, welkom bij een gloednieuw concept, Buddy Radio. Huh? Buddy Radio. Wat is de bedoeling? Twee personen die zijn ingestapt bij een duo werking, Buddy project of een soortgelijk systeem, je kiest maar hoe je het wilt noemen, Leer elkaar beter of leer elkaar juist kennen. Vraag awesome. jij je al een tijdje af waarom die buddy van jou altijd de Macarena danst als die jou ziet of zijn kleren ons te boven aantrekt, wel dan is dit jouw kans om met ons, Armieke en mij, hieraan mee te doen. Wow. Het is heel eenvoudig. Jullie maken een kort radioprogramma over een zelfgekozen thema, onderwerp, het mag over jullie bommen gaan, is allemaal goed. Als jullie nog nooit een micro van dichtbij hebben gezien, is dat niet erg. Het ding lust geen mensen. Tenzij die heel erg hongerig is. Jullie kiezen dus iets waar jullie graag over willen praten. De muziek die jullie in het programma willen spelen bepalen jullie zelf. En jullie kunnen beginnen. Weet jullie allemaal niet zo goed wat te zeggen, is dat ook allemaal niet zo erg. Jullie kunnen er ook voor kiezen om jullie te laten interviewen. We hebben een aantal leuke, minder leuke, diepzinnige vragen opgesteld. Zodat jullie een fijn gesprekje hebben. Het gaat erom dat jullie plezier maken en met elkaar in verbinding komen. Of jullie elkaar al lang kennen, of nog maar net, alle duo's en buddies en wie ertussen zit, is welkom. Als jullie het achteraf zo plezant vonden, mogen jullie zeker terugkomen en kunnen nog meer leuke vragen aan jullie stellen. Hebben jullie zin om eraan te beginnen? Mail dan naar at Dus, onthoud at Of luister nog even naar hoe zoiets klinkt, dan kunnen jullie zich er iets bij voorstellen. Veel luisterplezier en hopelijk tot binnenkort! Soundcheck. Check it out. En uh, ik heb hier Bruno bij mij. Ik ben zijn buddy. Ik ben degene die de vragen stelt. En ik ga zo meteen ook als buddy zijn de antwoorden op die vragen. Dus uh, ik ben nu even een dubbel functie aan het uitvoeren. Check it out. Soundcheck. Miguel, En goede avond Bruno en Miguel. Uh, we houden een gezellig rustig gesprekje hè, onder ons ik stel jullie de vragen en sommige zijn misschien wat diepzinnig maar je mag er gerust enkele passen en er later op terugkomen of gewoon overslaan hè. de bedoeling is, zolang als het maar leuk is dat gaat het eigenlijk over heb je dat begrepen? ja, ik heb dat ja. begrepen ja, goedenavond, iets, iets ja, iets goedenavond. Te te ik ben Bruno dus ja, ja oké, okay. fijn, fijn nu, de eerste vraag <coughs> vertel eens over jullie eerste ontmoeting hoe was dat? Ja, ik vond dat wel... Het was, het was wel aanpassen en wennen natuurlijk, want ik had Miguel nog nooit gezien tevoren. En het was via Samana met, ja... Anne-Marie was daarbij, Ademar hè? Ja, klopt, Anne-Marie was erbij klopt, ja. En, en die had, die had, die had gezorgd voor mij voor een buddy en dat was Miguel. En dat is Miguel uitgekomen en sinds toen zijn wij... Zijn wij in, ja... Een, ja, een soort koppel, ja. Ja, ja, ja. een wetenschappelijk koppel. Ja, ja, ja, ja. ja. ja want uh, wekelijks komen we zo, zo samen. Ja. ja, ondertussen is het twee om de twee weken. Ja. Want uh, ja, soms een leven... Misschien kan je je daar wel voorstellen. Het kan soms wel druk zijn. Ja, klopt. Als je veel te doen hebt. Ja. En dan wordt het uh, wel, een, wel, wel, wel, wel, wel heel wel druk. Ja, een, een druk. En, als zo, ja, en dan wil je gewoon post. eens even kunnen, kunnen tot rust komen. Ja, en dat het geen verplichting is. Het is dus natuurlijk mm. om pl plezier te maken. Ja. Eh, vrij vrijblijvend. Ja. Zonder verplichtingen. En ja. dat het plezant blijft. Ja, klopt. Anders zou je denken. We ah ja, weer al eh, ja. eh, een wekelijkse ontmoeting. En eh, vandaar dat we het zo om de twee weken doen. En wat doen we zoal dan? ja samen zitten en dan is ba gewoon babbelen of, of gewoon babbelen over, over nozeligheden soms en dan soms ook wat serieuzer gesprekken. Mm -hmm. Ja, ja. En uh, nu gaan we iets diepzinniger in vragen. Mm -hmm. En zoals ik juist zei, je hoeft dat niet zozeer op te mm -hmm. antwoorden. Je mag ze ook laten liggen of later eh, beantwoorden. Mm -hmm. Dat is allemaal even goed. En, uh, ja, nog vo voordat we verder gaan, want dit is nu eigenlijk een beetje droog, Achteraf komt, wordt er ook muziek eh, aan toegevoegd, ja. en daar gaan natuurlijk ook wel vragen over gesteld worden. Hè, van wat maakt dat je dit liedje gekozen hebt of wat is het verhaal erachter? Eh, zodat de luisteraar ook helemaal eh, mee is in het verhaal. Heb je zo bepaalde muziek dat je daaraan kan toevoegen of zo? Als het mij triest is, hebben we als Downtown van Petula Clark opgezet. Ah, ja, ja. En, en wat doet dat dan, als, als je dat hoort? Dan word ik. Dan word, even, dan word ik triestig, ja, even triestig. Omdat het de melodie is al triestig, een beetje triestig en de tekst eigenlijk ook ergens wel. Mm -hmm. Oké, okay. ik ben benieuwd. Uh, we gaan er nu eens naar luisteren. En ja, als je het triest voelt, ik zal uh, ondertussen een, een, een doosje Kleenex of een zakdoekjes ja. bijhalen. <laughs> yeah. En dan kan je, je traantjes ja. aanvegen. Okay, When goed. you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 Ik had voor mijn verjaardag een feestje gegeven in, in mijn brugge dus. En ik had verschillende vers, vers, mensen. Ik had een honderdtal mensen uitgenodigd gehad. Er toen een zeventigtal van zijn gekomen. Waaronder een deel van de vereniging waar ik bij ben. En die hadden dan eigenlijk iets op poten gezet waar ik niks van wist. Uh, uh, van, ja... Een soort quizje, iets achtig quizje, achtig ook een soort van quiz, ja. En op een bepaal, en ook uh, ze, ze hadden ook veertig uh, cadeautjes ingepakt, 40 verschillende cadeautjes. Dat was wel leuk. En één cadeau waarvan was een opblaaspop. <laughs> Dat was jouw uh, lievelingscadeautje. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, SoundCloud. Vroeger als, als kind had ik dat dan schrik in de donker. Mm -hmm. hè? Dus vooral in de kelder dan. Was ja. na, en dan, dan werd snel je al gezet waarschijnlijk om, als je gestraft werd. Nee, nee dat ja, lukken die idee. Ja, vroeger was dat. Ah, ja, ja sommigen hebben dat meegemaakt. Ja. Enke, dat is wel spijtig. Ja. Nu, als ik dus naar de kelder ging om, om ja, drinken te gaan halen of iets te gaan halen, dan... Uh, op het moment dat ik beneden was, of nog benaderen beneden, dan broek ben ik zo snel mogelijk het licht een vrije ja. Zodat dat ik niet alleen in het donker hoef te zijn. Mm -hmm. En ja dan of het licht was een keer kapot of zo en, en dan vertelde ik dat en dan uh, kwam ons dus mama met dat, dat liedje want soms van een keert, weet je dat nog uh, uh, zeg eens als je bang bent in, in het, het donker, donker, donker ja wat dan? dan dan geeft hij een tip moet je het licht aanzetten fluiten fluiten ah ja. <laughs> ja ja ja of vangen ook een toen ja, als je een smart. Ja, vroeger was er nog geen smartphone, maar nu hebben we de, nu hebben we de smartphone allemaal een zaklampje. Mm. Of een zaklampje naar beneden pakken, meer in de kelder Ja, ja. is ook een tip ik. geweest. Als je, als je, sch als je wel schrap morgen het licht vindt, heb je toch tenminste iets van licht. Als je van beneden donker, moet je fluiten. Op de zolder, in de kelder, in de gang. En wanneer je in het donker samen spuiten Gauw, een liedje fluit, dan ben je minder bang. Het is een trucje dat ik vroeger van mijn opa heb geleerd En het helpt garandeert. ik heb het zelf geprobeerd Als je bang bent in het donker, moet je fluiten Op de zolder, in de kelder, in de kast En wanneer je in het donker, s'avonds fluiten nou, een liedje fluit, dan ben je minder bang En wanneer je hulp wilt hebben, Dat was een voorbeeld van hoe zo'n buddy radio zou kunnen klinken. Je mag het zelf ook eens uittesten met jouw buddy. Surf dan naar letstunein.be en klik bij Diensten op Buddy Radio. Daar vind je ook Miguel en haar Miekes vettige maniertjes tijd. Bruno maakt graag plezier en haalt wel eens grapjes uit. Zo bedacht hij de naam: een radioprogramma vol geluiden, verhalen en meer over viezigheid. Ja, maar Bruno is wel weg nu. Dan luisteren we nu naar een bewoner van het zorgcentrum. En hoe is uw naam? Assistentiewoning. Assistentiewoning, ja, ja. Dus Mijn woont... naam is Adriaansens Roland. Roland Adriansens, amai. Ja. En uh, ik heb gehoord dat je hier al lang al een van de oudste bewoners bent. Inderdaad, de oudste bewoner, amai. Uh, dat zal... Ongeveer nu um, 18 of 19 jaar zijn, Amai. dat ik hier woon. Dan is het hier goed. En graag woon. Ja, ja, dan is het hier goed, want je ziet er uh, flux en monter uit. Allee, fris. <laughs> ik dan mijn best nog Op, te doen. Zolang dat mijn, mijn geheugen nog een beetje werkt. Ja, ja, ja. Dat klinkt goed, ja. ja. En uh, ja. wat heb je altijd gedaan, uh, Roland? Uh, ik... Uh, ik heb een beetje van alles gedaan. Hè? Ja, ja. Ja. Maar toch, vorig jaar of een paar jaar terug nog een cruise of zo. Nee, een, een cruise of... Uh, een cruise, en, een, een grote bootreis. Ah ja, is. de cruise. Ja? En was ja, dat meegevallen? Ja. Het, het is daarom dat ik die plaat aangevraagd had van Don Cray, Ah ja, Don Van Argentina. Ah ja, van Ter Evita. In die cruise was er... Uh, ook... Een van die hostessen die magnifiek kon zingen, ja ja, maar ook en die zeer heeft op de mooi... avond uh, die, uh, dat liedje gezongen en iedereen Zong mee. was aan het krijgen. Ja, ja ja, het is ook, het is ook wel wat. <laughs> ja. Nou, ja, wat en uh, ter ja. herinnering aan mijn cruise met mijn dochter uh, had ik die plaat aangevraagd. Ah ja, knap hè. En de dochter was mee geweest of was je volledig alleen? Nee, dat kan. Was je alleen of? de dokter Nee, met mijn, mijn dochter ah, ja, ja, ja. Ja, Ik ben nog alleen. Ik heb vier broers en zusters. Ja. Ze zijn allemaal gestorven. Ja, ja. Mijn ouders hoed natuurlijk. Ja, ja. Hoe, hoe oud ben je, als ik mag vragen? Of... Uh, in juli word ik 99. Amai. Proficiat relo. 99. <laughs> daar teken ik direct voor. Hé, na 100 ja, maar jaar. Ik heb er niks voor gedaan hoor. Nee, nee, goed geleerd. Allee, ik, gezond. En, ik, en... ik duim voor de honderd natuurlijk, maar. Nou ja, daar gaan we, ja, daar gaan we los over Dat zou wat anders zijn. Ga <laughs> ja, gezond leven en genoeg activiteit bewegen. Ja, dat wel. Activiteiten, he? ik zal even kort opzommen. Um, allee. Ja, um, het is natuurlijk langer. Allee, ja, als je van het begin kunt ook ik, van. Ik van... ben tenaar, hè. Ah, in ja, Genten, ja, ja. in Gent mijn studies gedaan en ja. dan uh, uh, door uh, omstandigheden ben ik naar Brussel gewonnen. Ja. En uh, daar in uh, de weerstand geweest. Ja, ja. Uh, twee jaar weerstander geweest. Pa uh, was dat partizaan? De MNB, de, de, uh, de Monde Nationale hoe noem je dan, dat? Uh, uh, Movement Nationale België. Ah ja, Nationale Belgische Beweging. Ja. En vandaar, met, als de oorlog dan gedaan was, uh, de bevrijding die er was, ja. uh, zijn wij van de weerstand naar het Engels leren geweest. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik heb daar twee jaar Engels leren geweest. Uh, en dan dien één jaar Belgisch leger. Want ik moest van, uh, van België een jaar Belgisch leger doen. Hè? Ja, ja. Die, ja twee, die twee jaar Engels leger telde niet. Nee, nee, verplichte ja, ja. legerdienst eigenlijk, Roland. Verplichte legerdienst, militiedienst. Of, of... Ja, dat is dus, dus ja. Gewoon, gewoon een jaar legerdienst. Hè? Ja. ja. ja. ja. Dus dat was tijdens de Eerste Oorlog of de Tweede? Dit uh, moet ik denken, de, de, tweede, de, tweede oorlog, hè? Ja, ja, de Tweede Oorlog. Ja, ja, juist. Tweede Oorlog? Ja, ja, Zo ja, ja, ja, ja. so, oud uh, ben ik nu niet. Nee, nee, nee. Dat is de waar, Eerste uh, Oorlog. Nee, maar mijn papa, de Peter, die was oud-strijder van de 1418. aan ah, De ja. IJzer. Ja. Hij en zijn broer, Paasen Nontan, uh, Nonke Maan, zei pa altijd, die waren als vrijwilliger naar het front getrokken, 1418. Maar dan was uh, uh, uh, de jongste, Baddense Peter, dan naar uh, uh, Hamburg, ergens Noord-Duitsland, afgevoerd geworden. He, krijgsgevangenen, na, want dat duurde niet zo lang, die overgave. En dan, Bazen, een nonk, een uh, maan, die is dan ook naar Engeland ja. gevlucht toen. En via Engeland naar Nederland, omdat ja. tijdens 1418 was, die, uh, was Nederland neutraal ook. He. En dan ja, is die ja. zo teruggekomen na dat ja. tijd. Ja. Ja, vreselijke tijden toch, denk ik. Ja. Vreselijke. Maar het is dus bij het verzet geweest, eigenlijk. Holland. Bij het verzet geweest, eigenlijk. In het verzet, ja. ja. ja. ja. En, en daarna, na het verzet, ja, ja. het leger. Het leger gebleven? In, in, in, in... Nee, twee jaar Engels leger dus. Ja, ja, ja. En een jaar Belgisch leger. Want Drie jaar, mo ja, ja. Moesten. Ja, ja. ja, ja. En daarna, daarna dan, gaan werken, Roland. Daarna gaan werken, uh, uh, militaire loopbaan of gewoon uh, in de privé gaan werken? Uh, in, daarna in de privé gaan ja, werken. Ja, ja. Ah, ja? Als, en, en wat studies had u dan gedaan? Of, uh? Uh, ik heb middelbare studies gedaan. In ah, ja. tw in twee jaar haddeneden. Ah, ja maar door de omstandigheden in het verzet te gaan, ja, ja, ja. studies gestopt natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Het waren moeilijke tijden ook, hè? Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Bon. Al, Het was een algemene recessie in de jaren dertig, was een enorme economische crisis ook, hè. Ja. En dan uh, oorlog. Ja. Ja, ik herinner me, ja. Pa was, las daar ook dikke boeken over. Ja, ja, ja. Daar zouden we allemaal eens terug de jeugd moeten aan herinnerd worden. Hm. Maar ja, het is, het is... Ja, ik heb wel een moeilijke jeugd gehad, maar... Uh, ja, ja, maar al bij al. Aan de ene kant was, was er toch een, een aangename kant dan. Ook soms, hè. Plantrekken. bijnemen, hè. Geleerd, ja. geleerd uit moeilijkheden, hè. Ja, ja voilà. Wow. En uh, een beetje avontuurlijk leven, zal ja. ik maar zeggen, hè. Wow. En ik heb altijd uh, graag avontuur gehad. Daarna aan het leger... Uh, dat ben ik naar, uh... Ja, dat is mevrouw van de pedicure, die neemt afscheid. <laughs> uh, en daarna dan, na het leger? Uh, na het leger uh, ben ik... Uh, dat was in Gent, ja. bij de firma Coca-Cola. Ja. Maar ja. Die, die bestaan niet meer, dat, dat was... In onze tijd was dat de Export Corporation. Ah. En wij hangen direct af van Amerika. Hè? Ja, ja, want huh? de Amerikanen, de, de, tijdens de bevrijding, hebben ze eigenlijk dat hier de cola, de Coke, Coca-Cola eigenlijk, hier binnengebracht op het vasteland. Als zijnde een soort hoesiroop, dacht ik. Hè? Ja, en dan is dat vermarkt of is dat naar een frisdrank geëvolueerd? Dat ah, is altijd frisdrank geweest. Ja, die, toch. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat wel. Ja. Maar uh, dat was in Gent dus. En daar was geen, geen coca-cola. Ik heb ook coca-cola geïntroduceerd. Ja. Pionierswerk werk gedaan. He? Ah, maar onderzoek? Uh, oh, oh, nee, nee, niet, niet onderzoek. Direct... Uh, uh, verkoop, uh, sales, mar marketing? Nee, nee, nee geen sales. Eerst uh, Coca-Cola uitgedeeld ah, overal, ja, ja, in de ja, ja. scholen, ja, in ja, de fabrieken. Ja, ja. Gepopulariseerd, eigenlijk uh, kenbaar maken. Free, uh, free gift, zo, zo stalen, uh, tot ze de smaak te pakken hadden. Ja. Er, er was nog geen verkoop, hè. Nee, nee, nee. Er was uitdelingen dat we deden, ja, ja, Uitdelingen ja. voor de mensen, de smaak te doen krijgen, ja, ja, ja. dat heel moeilijk was. Want, uh, mensen staan huiverachtig tegen. We, we, weet je wat dat ze in Gent zijn? zeiden? Als ze mij zagen afkomen, beweeg mij medicamenten. Ja. Het was zo gezegd gekend als van horen zeggen s -s siroop, hoe -siroop, siroop, of... of ja. Dus medicament, ja. Maar het was toch vlug ingeburgerd. Ja, ja het is En dan lekker, zijn we begonnen we met de, de sale, de, de verkoop. Ja, ja. En ik ben dan uh, verkoper geweest, met zes, zes verkopers. Amai, officieel. En ik heb dat... Uh, dat heb je hart, ...elf jaar uitgehouden. Ja. ja, Ik heb daarvoor een servicepin gekregen, een decoratie. Ja, ja. Met mijn briljantje erin. Een ik. <laughs> oh ja, knap. Ja. Uh, en uh, ja, dan was het tijd voor een verandering weer. Ja, ja. Af en toe. Ja, ja. Uh, hoe lang heb je dat gedaan in totaal dan? Elf jaar ben ik ook al ja, Ja, ja. En dan ben ik overgegaan. Tot begin 50 of. of nee, nee, hoe moet ik dat zien? Oh, nu vrouwde mij Ja, ja, maar maakt niet ja. uit. Nee, nee. En dan? Wacht, dat was in 47. Na de oorlog? Ja, uh, 47 en 11. Ah, 58. Oh. Dan wacht je bijna zes, in, in, 58, 60. Ja. En dan, dan, ben ik uh, naar, uh, naar een andere grote firma geweest. Ja, ja. weer in de voeding of? Uh, nee. Nee. Hier is Bruno terug. Ze. Rookwaren. rookartikelen bij de firma Tabacofina van der Elst. Van der Elst, ja, van die zaten in Leuven zeker. Hè? Van der Elst die de sigaretten belgen, ja, ja. de sigaren Mercator, en de roltabak, rol roltabak, ja, sigaren, van enfin, Van der Elst die al wat daar ja, ook ja. waren. En die zaten toch in Leuven op een ring, niet? In Kesselo zaten die niet, in Leuven Van der Elst, niet? Heb ik dat mis? Dat die in Leuven zaten, Van der Helse. Ja, fabriek in Leuven. Ah, toch, hè. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb dat daar ook maar nooit Maar de, de hoofdzet was in Antwerpen, hè. Ah, toch. Ja. ja. En uh, ja, daar heb ik uh, ook uh, promotie gedaan. Want in, heel in het begin hadden ze uh, een... Uh, een hoofdmerk, dat is sigaretten Belgia. Belga. Ah ja, Belga. Ja. Maar uh, daar lag je dan Dat was maar op één been, hè. Ja? Dat ging niet zo, niet zo hard. Mm -hmm. En uh, ik heb daarmee geholpen, te promoten dus. Ja. Ook met ja, uitdelingen ja. overal, gratis bedelingen doen, in fabrieken, in de scholen. Ja. Uh, Minder in school, want dat was minder toegelaten ook. Hè. Ja, ja, ja, ja. Toen, toen was dat nog niet zo die negatieve ja, kant daarvan gekend. Hè. Van die na nou promotor geweest te zijn, ben ik dan ook naar de, de sales overgegaan. Ja. Naar de verkoop. En uh, ben verkoopschef geweest van uh, vijf vertegenwoordigers. mooi. ja. En dan waart je weer ettelijke jaren verder. Gaan, was, we, gaan we anders nu... Roland... Adriatus, vind je het goed als we nu naar dat liedje van Evita gaan luisteren? Don't cry for me, Argentina. Oh, graag. Dat hoor duwblieft. je graag. Oh. Dan komen er mooie herinneringen op. Ik zou met de neus doen boven halen. Ja, <laughs> Allee, tot ziens, ze. dan Don't Cry For Me Argentina van Evita het lievelingsnummer of dat toch mooie herinneringen bij Roland Adriaanses hier in de studio bij hem om, naar boven brengt van tijdens de cruise met zijn dochter eigenlijk Evita, een meisje dat, dat, dat op straat leefde heb ik mij laten vertellen daarstraks, in Argentinië in Argentinië ...en die dan uh, uh, zich omhoog werkte of contact kreeg met, met een, een, een, een edele heer... ...en die dan in keizerlijke kringen uiteindelijk vertoefde... ...en het gemaakt heeft en gelukkig wordt, meen ik, te herinneren. En uh, ja, daar gaan we nu luisteren naar uh, You've Got a Friend... Van Carol King. En uh, ja, iedereen heeft een vriend nodig. Geniet ervan. Assistentie wonen in Villa Tempores wensen. Dat was dan uh, voor Joan Osborne Carol King, het vorige liedje, de bevallige Carol. En dan laatst Joan Osborne met One of Us. En net daarvoor dus You've Got a friend van Carol King. De avondverhalen van samenspel. Ja, en dan avondverhalen. Vanaf eind november uh, waren er avondverhalen die werden voorgelezen door kunstenaars. Uh, buren en lokale bekenden. Een van die buren uh, was uh, uh, is Niels Ceresia. Hij las voor uit Orang-Oetang is bang. Ik ga nog een verhaaltje lezen over een orang-Oetang die bang is. Carmen, komen jullie meeluisteren? Kom, zet u er maar bij oerang Oetang kan niet slapen. Ze ligt te piekeren in haar boom. Ze moet steeds weer denken aan gevaarlijke dingen. Rare geluiden in het donker en monsters met scherpe tanden. Maar waar ze vooral aan denkt, is de dag van morgen. Morgen is een belangrijke dag. Dan is oerang Oetang jarig. Bij de poel geeft ze een verjaardagsfeest en al haar vrienden zijn uitgenodigd. Als oerang utan aan haar feest denkt, krijgt ze vlinders in haar buik. Maar dan hoort ze een raar geluid. De vlinders vliegen weg en in plaats daarvan voelt ze een knoop in haar maag. Ze duikt ineen en trekt het palmblad op tot onder haar neus. Ze wil niet bang zijn, maar ze kan er niks aan doen. De volgende ochtend wordt oek oetang gewekt door het lied van een vogeltje op een tak net boven haar. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Het, het vogeltje vrolijk. Bedankt, zegt Oerang oetang maar ik weet niet of je je verjaardag wel hoort te vieren als je zo bang bent als ik. Ze zucht diep en schokt naar de rivier voor haar ochtendbad. Bij het water komt ze tijgers tegen, die haar neus ophaalt en er duidelijk de sporen in heeft. Wat irritant! Het houtblok dat hier altijd lag, is weggespoeld. Nu kan ik niet naar de overkant, brult ze. Ik zwem de rivier wel even over, om het op te halen, zegt oerang Oetang. Ik moet toch in bad. En ze springt in het koude, kolkende water. Zodra het houtblok terug is op zijn oude plek, loopt Tijger er voorzichtig overheen naar de andere kant. Hoerang utang kijkt haar vriendin vol bewondering na. Ik wou dat ik zo dapper was als tijger. Dan zou ik s'nachts nooit bang zijn. Denkt ze terwijl ze haar weg vervolgt. Dat twee donkere ogen haar vanuit een boomtop in de gaten houden, dat ziet ze niet. Even verderop in de jungle komt ze een andere vriend tegen. Olifant. Kom Kijk, hij staat op een grote steen wild met zijn oren te wapperen. Hij is gigantisch, met grote scherpe tanden. Een monster, krijgt hij, terwijl hij nog driester met zijn ogen flappert. Een monster? Waar? Wie? vraagt Oerang Oetang, terwijl ze geschrokken om zich heen kijkt. Het is een muis, trompettert olifant met trillende slurf naar een plek wijzend. En inderdaad, daar zit een muis. Een bang, klein babymuisje. Verscholen in het gras, bevend van angst. Hoorang Oetang stapt op het muisje af en neemt het op in haar grote hand. Eet mij alsjeblieft niet op, piept de muis. Ik ben mijn broertjes en zusjes kwijtgeraakt en nu kan ik de weg niet meer terugvinden naar ons nest. Ergens bij een grote steen achter een groene struik. Tuurlijk eet ik je niet op, zegt oerang Oetang. Ze brengt het kleine muisje veilig thuis. Dank je wel, piepen alle muisjes in koor. Bedankt, trompert olifant terwijl hij voorzichtig van de steen stapt. Wat gek eigenlijk dat iemand die zo groot en zo bang kan zijn voor zoiets kleins, denkt oerang Oetang terwijl ze weer op pad gaat. Dat er iemand achter de bosjes meeluistert, dat merkt ze niet. Als het bij het bamboebos aankomt, ziet ze panda hoog in een boomtop naar haar zwaaien. Kom naar beneden, dan kunnen we verstoppertjes spelen, roept oerang Oetang. Oh, ik wou dat ik dat kon, verzucht panda. Toen ik deze schitterende boom zag, Moest ik er zo nodig in klimmen? Het uitzicht hier is geweldig. Maar ik weet niet meer hoe ik omhoog ben geklommen. En ik durf niet meer naar beneden. Zonder ook maar één seconde na te denken, zwaait orang-oetang zichzelf door de bomen omhoog. Ze gebruikt haar lange armen om helemaal naar boven te klimmen. Waar dat panda zit... Voordichtig neemt ze haar vriend op haar rug en draagt hem naar beneden. Dank je, zegt Panda, die blij is weer veilig met beide benen op de grond te staan. Tot zo meteen op je feest! oerang Oetang knikt en zwaait haar vriend na. Dat ze bijna over de staart struikelt van iemand die in het warme gras ligt, te zonnebaden en geïnteresseerd toekijkt. Heeft ze niet door. oerang Oetang loopt weer verder op het junglepad. Ze denkt na over haar feest van vanavond. Ze is zo diep in gedachten dat ze de python die uit de struiken haar voor haar tevoorschijn kruipt niet ziet. Sst, kijk uit waar je je voeten neerzet, slist de slang. Je stond bijna op me. En het is trouwens al de tweede keer vandaag. Geen beste manier om vrienden te worden. hoorang Oetang kijkt de grote python verbaasd aan. Weet je? Ik voel me zo ontzettend alleen, vertelt slang. Het enige wat ik wil, is een vriend. Iemand onaardig tegen te zijn. Maar zodra de dieren mij zien, worden ze bang. Ze denken dat ik verschrikkelijk en gevaarlijk ben. Maar jij bent dapper. En dat heb ik zelf gezien. Jij bent dapper genoeg om mijn vriend te durven zijn, zegt Slang vol overtuiging, terwijl hij orang Oetang aankijkt. Ik dapper? Ik denk dat je je vergist, zucht orang Oetang. Ik ben bijna overal bang voor... Ik ben zelfs niet dapper genoeg om s'avonds in slaap te vallen. Nou, iedereen is wel eens ergens bang voor, antwoordt slang. En je moet trouwens bang zijn om dapper te kunnen zijn. Was jij het niet die tijger over de rivier heen heeft heel geholpen? En olifant van dat muisje heeft gered? En panda uit de boom heeft geholpen? Ik denk dat je alleen maar bang bent. Om bang te zijn, zegt Slang stellig. Terwijl hij zijn tong steeds naar buiten en weer naar binnen beweegt. Nou ja, misschien, zegt Oerang Oetang, die zich direct een stuk vrolijker en moediger voelt. En zo worden de twee dieren goede vrienden. Papa! Papa! Even We luisteren. Zelfs gedaan. Oerang Oetang vraagt Slang of hij naar haar feest wil komen vanavond. En Slang zegt dat hij dat heel leuk vindt. Hier zijn ze allemaal op het feest. Zodra het donker begint te worden, komen alle dieren naar de pool voor het verjaardagsfeest. Hé hey, ja? Ja. En Panda heeft als versiering wat fruit, bladeren en bloemen opgehangen. Tijger heeft een tijgerstaart gebakken en olifant blaast de fanfare met zijn trompetachtige sluif. Iedereen is opgewekt en blij. Kijk, Zodra orang oetang aankomt, begint iedereen te klappen en te juichen. Maar als de dieren slang zien, schrikken ze zich een hoedje. orang oetang kijkt uit. orang oetang kijkt uit, wiep de muis. Een slang, trompettert olifant. Het is goed, zegt Oerang en Oetang. Dit is mijn vriend Slang. Hij is helemaal niet zo gevaarlijk als jullie denken. Hij heeft geprobeerd met jullie allemaal vriendjes te worden. Maar dat hebben jullie niet gemerkt. Omdat jullie te druk bezig waren met bang zijn. Alle dieren zijn blij een nieuwe vriend te hebben. En Slang is ook blij. Hij haalt acrobatische toeren uit in de bomen. Hij laat zichzelf als een lasso rondzweven en maakt zulke grappige krullen met zijn staart dat alle dierlijk roolijk beginnen te klappen en te juichen. Gelukkig dat Oerang-Utang zo dapper was om met slang te praten, zegt Panda. Dat zou ik niet hebben gedurfd. Volgens mij is de hoogste tijd om een liedje te zingen voor onze jarige vriendin Oerang Oetang, zegt Tijger. En dat doen ze dan. Hiep, hiep, hoera! En dan kwam er een varkentje met een lange snuit. En het verhaaltje is uit. Als een vertelling van Niels Ceresia. Hij las tijdens het herfstestijn in de bottelarij voor Uit oerang Oetang is bang. Straks krijg je nog een avondverhaal, maar daar moet je nog even op wachten, want dat gaat een verrassing zijn. De volgende song is van Deepish Mode met Personal Jesus. Assistentiewoningen, Villa Temporis, wensen, wensen, wensen. Ja, en nu is hier in de studio, Villa Temporis, Vin uh, bij mij gekomen aan de micro. En hij heeft zich geweldig geamuseerd namiddag bij de Scout. Sint-Michiel, Anne Frank en vertel eens Vin, Wat heb je zo al gedaan? Um, ik ben een Scout geweest en uh, daar heb ik een modderbadje genomen. Ah, ik zie het, ja. En... Um, mijn kleren waren eerst vier kleuren, maar nu niet meer. Nu zijn die helemaal bruin. Ah, nu ik de groei kijk. Ja, nu zie ik het. Ja, ja. Oei, het heeft er heftig aan toegegaan. Uh, uh, Moddercatch. Ja. En uh, staat er dan zoveel water? Het heeft nu wel een tijd terug uh, sneeuw, sne smeltwater, maar dat is echt ja. een laag, laag, moerassig gebied. Ja. ja, dat is zo'n heel grasveld. Maar als het daar regent, liggen er echt heel veel plassen. Ah, ja. En als het dan terug zonniger wordt, dan wordt dat allemaal modder. Ja, ja. En ja, dan is dat heel glad. Nee, ja, ja. En uh, een gelegenheid om te amuseren. Ja. En mama was te bezorgen. Uh, en kijk en, en of die, die modder... Uh, uh, festijnen, wat, wat was de aanleiding? Of was dat een bepaald spel of zo? Of, uh, het... uh, jagerbal in de modder of... Um, of, of... Het spel was eerder zo, zo... Zo allemaal verschillende spelletjes. Zoals vlagroof of ah, uh, kat ah, ja. en muis. Twee kampen waar je dan van... de de tegenpartij de vlag moest gaan hoven. Ja. Ah, ja. En die moesten dan, de leden van die groep moesten dan dat kamp verdedigen. Ja. Ah ja, dat hebben we ook ooit gedaan, bij de Giro. Ja, dat is wel leuk. Wij deden dat in het bos nogal. En, en bij welke groep ben je? Of, uh, want die hebben totems of hoe was dat weer die in uh, ja. de scout? Die hebben verschillende groepen. Eerst kapoenen, dan... Ja. De meisjes zijn de kabouters en de jongens zijn de welpen. Dan uh, de jong verkenners en, ver, uh, en, de, en de gidsen. Uh, de en dan de verkenners en dan de gidsen en dan die. In. En dan wordt je leiding. Ah ja. En jij bent verkenner? Ik ben, ik ben nu... Of niet? Nee. Ik, ben, ik ben nu welp. Welp? Mijn, ah ja, welp. Mijn ja. broer, mijn grote broer, die is 15... En die is nu verkenner. Ah zo, ja, ja, dan moet je al wat houden. Ja, ik heb nog een heel loopbaan en iets om naar uit te kijken ook, hè, voor ja. veel te ervaren. En op ontdekking en te gaan dan getarieren. Ja. Fijn. En wanneer dat is zaterdags namiddags? Uh, dat is van... Dat is zaterdag namiddag van 2 tot 5. Ah ja, ja. Bij ons was dat van 2 tot 5 zondags, ja. Ja, ja. Ah, maar dat is leuk. Ja, met kameraden, vriendjes, zo uh, leuke dingen doen. En uh, buiten zijn is altijd fijn. Ja. Grafotten, actief bezig zijn. Ja, en met de corona ook. Als je dan de hele dag binnen zat, ja, dan is... kon je toch eens naar buiten. Ja, dat is niet leuk geweest. Hè. Ja, ja. ja, ja buiten komen, moeten we. Ja. En, wat ga je nu nog doen, behalve utiliteit? Uh, plechtig overdragen aan, mama. Um, ik, ga, ik ga een warme douche nemen. Ja, ja. opwarmen. Op Zien dan geen kou. Heb je nu kou, trouwens? Nee, eigenlijk nee, nee. niet. Hier binnen is het. Ja, je zit niet echt door nat, hè. Um, valt me. Ja, dat moet je vermijden. Ja. Allee. Ja. Uh, en dan... Uh... Uh, nog, uh, heb je nog iets te vertellen over, zijn je op kamp geweest? Of, uh, vorig jaar? Of, ja? of? Nee, niet echt. Nee. Dat is meer plaatselijk, het is koud. Maar um, in de zomervakantie is er ook elk jaar een kamp. Ah toch, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja. Ah, en dat is dan welke omgeving? Of buitenland? Of? Uh, dat is meestal wel gewoon België, maar zo in. in in bos meestal. Ah, zo ja. bijvoorbeeld. Eerst hè ja. Ja. ja. ja. Ja, dat is leuk. Zelf tenten bouwen, shore. Mm -hmm. Klimtuigen bouwen. Ja. Leuk. Hallo. Er komt zo wat uh, uh, nostalgie boven of, of uh, herinneringen. Ja. We hebben daar ook ja. zo wat gedaan. Maar de scouts zijn nog wat verder daarin. Zelf een keuken bouwen en... Ja, ja. En dan? Uh, gaan we naar uh, Thomas, die een liedje wil opdragen voor iedereen, uh, Stikseason van Noah Kaha. Radio. Ik zou graag Stick Season van Noah Kahan horen. Omdat ik het gewoon een, een prachtig mooi liedje vind. Dus ik hoop dat er ook mensen het mooi vinden. Bij deze, veel plezier. my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 Hall, till my friends come home for Christmas And I'll dream each night of some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 en dan gaan we nu even Siska laten spreken. Hallo, goedemiddag, Hallo. Siska. Goedemiddag. Ja, ja, hebben... rust? ja. Goed, ja, we hebben net een wenstocht gedaan hier. Oh, ah, ja. Met mijn, mijn twee zonen en dat was eigenlijk heel leuk. Het was mooi weer, het was een toffe wandeling. Mijn twee zonen zijn... Wie zijn er? Ah, die die zijn aan op... het luisteren. Ah, die... Ah, die zitten de... Dag Alex, oh, dag Josh. horen jullie mij? Alex en Soys. Wat mooie namen. Ik zie blozende wangetjes. Ja, ja. <laughs> Ze zijn aan het luisteren hier achter mij. Ja, ja. Nou, dat is ja. fijn. Hè? En we hebben hier net een zak met knuffels gedropt voor Hermieke. Want Hermieke geeft ons vaak knuffels ja. En nu hebben we een hele fijn, zak teruggegeven. Lief, lief gebaar. Ja. ja, ja. En uiteindelijk, als de kinderen dat die tijd ontgroeid zijn, ja, dat kan je zo. Ja, ontgroeid zijn ze je nog niet, hoor. Nee, nee. Knuffelen nog altijd. Ja, we ja, hebben we heel, heel veel knuffels, maar er zijn er een paar die ze niet meer knuffelen. Ah, en ja, ja. die mochten dan weg. Ah ja, zo. Ja. Ja. Ja, dat is fijn, ja. Ja, ja. ja. Iedereen gelukkig, plezier. Hè. Het is daar. Ja. <laughs> ja. En de wens toch, dat was fijn. Dat, dat was een, een wandeling hier door het centrum. Ja, ja. Een, een wandeling. En we zijn dan stopjes in de parken. En dan kon je spelletjes doen. Ja, ja. Um, we hebben gespeeld in de speeltuin. Ja, ze ja. hebben achter elkaar aangerend tijdens ja, ja. het wandelen. Een, een tikkertje ja. stel en, en, en, en huppelen, start. Ja, een de vloer slaven. Ja, het was ah, heel ja, leuk. Ja, ja. De vloer is lava. Dus niet te lang, want dat is heet. Hè, lava. Dat is heet. Ah, ja, ja, ja, ik ja, heb ja. mijn tenen verbrand. Oei. Also, oh, ja. Ik ga nieuwe je schoenen moeten kopen. Ah, ja, ja. nee, laat laten smeren straks door uh, pedicure. Doerdes uh, of zo, ken ah, je? Ja. Nee. Ja, die, die is voedverzorgende. Ja, ah, okay. die, die doet dat goed zo. Ik heb Bij. gehoord. Ja. En, en waar startte de wandeling? Aan de kerk? Of? Aan de kerk. Ah, ja. ja, de wandeling startte aan de kerk. En welke kerk was het? Welke, wel, uh, welke kerk was het? Um, ik, is dat Heilig Hart kerk? Oh, ja. Ah, ah ja, die ja, grote is... met die rechthoekige... Ja, die, die, moderne, die kerk. moderne kerk. Ja, ja, met, ja. Die, met de toren los van het gebouw. Was oh, ja, ja. ja, dat zo? Ja. Ik ben daar ook ja. ooit naar de kerk geweest. Met de school, uh, het Heilig Hart, het technisch instituut Heilig Ah ja, ah, dat is en hun kerk misschien. Uh, een paar jaar ben ik daar naar school geweest. En ja. nu is dat Ah ja, dat is waar. Dat is veranderd. Ja. ja. Tijden veranderen. Tijden veranderen hard. Ja, ja. <laughs> Zo. En Roland is er ook bij terugkomen. Het is hier een gezellige boel. Het is hier heel gezellig. Ja. Wat een leven, hè? <laughs> ja, ja. Holland is 91 jaar, hè, zusje. Hoe, hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Ja, ja. In juli. Nu nog 98. Oké, okay, groot feest in jullie. Wauw, 99. Knapper hè? Dat is Amai. knap. En ik Jij je Gij loopt hier gewoon rond. Vlot. Je loopt ja. Ja. Maar goed dat kan. Ja, dat is dat. Dat is fijn. Oh, zo leuk. Fantastisch. Ah ja, oh. Dat zeg, zou wel. Jij overleeft iedereen. Ik heb mijn ouders met vier, vier... ...broers en zusters. Ja. jij de enige die nog overschiet? Ben jij de enige? Ben jij de laatste? Ik, ik blijf nog over. Jan, met, ja. mijn, met mijn dochter. Ah, je dochter. Maar geluk dat ik mijn dochter oh. heb. Die zorgt zo goed voor mij. Oh. Levende dochters. Ja. <laughs> Wat fijn. Amai, 99. Hoor je mij zo? Ja, dat is een ouderdom waar iedereen wel direct voor je tekent. Als je die comfortabel ja. en quick kunt Dan, uh, beleven. Ja. Ik, ik wil wel zo oud worden als Roland. Is je daar Roland? Ja, ja, dat is... Wauw. En nu, Demis Roussos, My Friend, the Wind. Uh, uh, wordt gespeeld voor Maria Blokke. Van oh, Demis Roussos, ah, My Friend, the Wind. Huh? My friend, the wind Will come from the hill When dawn will rise Of the eyes of a moon touch is the world of the crash of my Oh, oh, I'll hear the voice of the words of a dream of a lane. True as the kiss of the songs of a moon touch is the world of a crash. Zet die schuiven zo meer, Michael. Oh. Dit was dan Timmy's van uh, met My Friend The Wind voor Maria Blokke. En dan gaat nu Hanne gaat een liedje voor ons zingen. Ah, nee, nee, dat is waar. Nee, nee, we, even verwarring. We gaan even het interview voortzetten met Relo Andreaans is... Sorry, Rolauw. Zij kwam even tussen en ik dacht... Nee. Verkeerd. Je was daar het laatst aan het vertellen dat je uh, bij Van der Elst werkte. Ja. En, en uh, eerst dus als, als promotor van Coca-Cola, uh, vlak na de oorlog, tot dan eind jaren 50. En dan uh, uh, uh, uh, na een elfjarige jarige carrière overstapte naar de tabacogroep van der Elst. Tabaksgroep van der Helst. Hè? Tabacofina, ja. Tabacofina juist. Ja, In ja. Antwerpen. In Antwerpen, ja, ja. ja. En, en ook weer als promotor, eerst voor uh, het roken te promoten toen. Tijden kunnen toch veranderen, nu is het. Ja. Enig uh, anders. Ik, uh, ja. Uh, ik heb uh, bijna alle. Uh, Artikels van, van de Rijls helpen promoten. Ja, ja. Uh, niet alleen sigarettenbelgen, dus, nee. maar ook de tabaksproducten, sigaren, de, ja, de, de fameuze corps diplomatiek. Ah, ja, die eh? dikke. Die, die... Uh, die dan op de markt gebracht is, ja, ja. Dan, dan, dan moest ik allemaal promoten. Ja, daar Ik had zes vertegenwoordigers voor België. Ja, ja. En uh, regelmatig ging ik met de vertegenwoordigers op de baan. Ja, ja. Ja, eh? En ja, ja. ondertussen verkoopseminarissen geven. Ver, verkoopsadvies? Of, uh, seminarissen. Ah, seminarissen voor ja. voortrachten ja, ja aan, ver verkoop, uh, verkooplessen zo ja, gezegd hè? die maak eens iets vragen Rolo. die die diplomatiek dat waren het al toch dikke de luxere sigaren denk ik ja. ja, ja. Die werden meestal gerookt als, als, als, als een deal of, of een handelsovereenkomst rond was. Niet? Nee? Uh, uh, uh, nee, nee, dat... Ja, toch? Uh, Ook gewoon de, de gewone mens die roken. Ja, ja. uh, uh, uh. In het begin uh, was dat wel een luxe, maar nadien ja, ja. is dat wel een courant. Ja, ja. courant want er is uh, uh, een zeker verkopen geweest, ja, hè. Ja. Ja, ja. Ik weet, ik, wij, wij hadden thuis een, een, een voedingswinkel. En mijn moeder verkocht ook zo sigaren. Geen Cubaanse, maar, uh, maar toch, toch. Mercator. Ook. Mercator. En die taf sigaartjes, had je die ook? Die taf met. Taf, dat, dat was van ons concurrenten. Ah, oei, sorry. <laughs> ja. En dan, die kon je hebben puur. Hè? En dan met zo'n wit filtertje en zo'n plastic ja, kon... ja, ja. Dat hadden we. Nee, nee. Maar sigaren, ja, dat is ja. wel natuurlijker dan sigaretten, denk ik. Er zit geen lijm in. Hoe zeg je? Dat is natuurlijker dan sigaretten. Daar zit geen lijm in, hè? want die sigaretten oh, ja, worden verlijmd. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Oh ja, ja. ja. Dus ja. eigenlijk zou ik zeggen, de hele de dagen vapers, sigaretten, ja. uh, weg ermee ja. en sigaren terug. Ja. Ik ja. persoonlijk, uh, ik heb uh, sigaretten gerookt. Ik heb sigarillos gerookt. Sigarillos was dat? En sigarillos. Uh, ja? Dat zijn kleine sigaretten. Ah ja, gelijk die taf met al de sigaren. Ja, ja, zo, ja. zoiets. Hè? En uh, op het laatste, uh, ik heb ook sigaren gerookt, bij gelegenheden. Dus, uh, niet courant, wat. Nadien was het courant de pijp. Ik heb uh, lang, zeer lang pijp gerookt. Ja. Ja, maar ik heb dan moeten stoppen... Door uh, omstandigheden met mijn vrouw. Mijn vrouw is... Ik... Uh, by the way, ik ben 67 jaar getrouwd geweest. hè. Amai, precies, ja, <laughs> ja, ja maar, uh, om verder te doen. Mijn vrouw heeft iets gekregen aan het hart. Een ja. open hartoperatie, En dan voor, voor haar gezondheid ben ik gestopt, volledig met roken. Hè. Ja. En ik uh, ben dan verhuisd. Naar Oostende. Ja. Voor de goede lucht. Ja, ja, voor voor haar natuurlijk. Ja. En uh, ja, ja dan, was... ging, dan ging het niet nie meer. Nee. Uh, en dan zijn we na, naar hier komen, komen wonen. Villa uh, Temporis toen? toen? Toen al? Villa Temporis of nee, Hasselt? In Hasselt? Nee, di ah. nee, nee, direct in Temporis. Ah, ja. Van Oostende ah, naar ja. Temporis. Met, met en waarom? Ja. Omdat. Mijn zoon piloot geweest is in kleine Brogel, gevechtspiloot, en in die tijd was dat voor hem een zekere last van, uh, want hij woonde in Leopoldsburg. Hè. Ah, ja. maar die moest van Leopoldsburg naar Oostende naar komen, daar ja, ging hij ja, meer en nee. zei papa, allez, kom, dan. Uh, kom, kom in Hasselt wonen. Ja, hè. dan is Hasselt uh, ideaal geprobeerd. Ja. Zo is er Echt, gekomen nee. dat ik in uh, assistentiewoning gekomen ja. ben, waar dat ik nog... Uh, vijf jaar kunnen genieten hebben van een, uh, een, uh, huiselijk leven met mijn vrouw hier. We hebben het hier zeer goed gehad, maar na vijf, uh, vijf jaar is ze dan gestorven en ben ik hier alleen gebleven. Ja, Goede ergotherapeuten, Jante. Dat, dat, dat is helemaal helaas. In het kort, dan ja, ja. zou we nog andere dingen kunnen vertellen, maar dan brengt ons op de lange plank, Nee, dan heb je een goed gevoelde carrière en uh, ja, ja, ja, ja, avontuurlijk ja, ja. Ja, ja. gehad, ja. En, en nu gen geniek, geniet ik van mijn rust, hè? Dat zeker. Ja, ja. Elke dag is een ja. mooie dag, als het licht door de gordijnen print hè, of de zon schijnt, hè, dan is het een dag gewonnen, hè, en ja, ja. op naar de honderd ja, ja. en meer, hè. Ja. Ja, knap. Knap, Roland. Adriaan. Uh, en dan nog uh, een liedje van You Do Nu. Nu, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Uh, ja, we zullen nog Mercedes gaan ja. zoeken en ontdekken okay. Ja. Merci. Assistentie, Assistentie in Villa Tempo, dus yes. wensen... Dus dat was uh, daarnet, um, ja, u toe. Ik stil, daar heb vaak wel voor. En dat was nu een, een, een beetje jammer uh, dat, uh, dat Peter, uh, het uh, hierbij laat. Uh, daarnet was er blijkbaar iets, iets verkeerds overgekomen. Uh, Bruno, heb je het ook uh, mee gehad? Uh, ja, zo'n beetje, maar ik zou niet weten nee. waar hij het over heeft. Ja, ik weet het niet. ook niet. Ik, ik was er niet bij. En, uh, ik ja, was er ook dus niet bij, was, ja. Er was er iets verkeerd overgekomen ja. bij, bij, bij Peter. Het uh, is heel jammer eigenlijk ja. uh, dat, uh, dat hij dan vertrekt. Ja. Nu, uh, ja, ik, zal, ik zal het uh, achteraf nog wel met hem bespreken. Ja. Dat, is, dat is allemaal oké. Okay. Uh, en dan, ja, uh, ik hadden we hier nog, want het is nu weer een beetje in pro nu op dit moment, uh, hebben we hier handen naast mij staan. Uh, die, ja, Ik drink nu een andere microfoon om het even technisch op te vangen. Nee, uh, Hanne uh, wilde er straks eigenlijk een liedje zingen, tussen twee en drie. En dat is een beetje misgegaan, omdat we al vertraging hadden natuurlijk. Uh, en dan heb ik haar uh, voorkeurnummer ook al gespeeld. Maar ze uh, wil toch nog uh, haar uh, een liedje uh, uh, brengen. Uh, en dan laat ik laat het er uh, zelf zeggen. Uh, aan, aan die microfoon daar, uh, Hanne, hè, dan mag jij daar gaan staan. En dan, uh, dan mag jij vertellen... Uh, en uh, mag je meeluisteren naar de muziek terwijl dat jij zingt. Oké, okay? uh, ja, ik, uh, ik geef jou het woord en mag jij het uitleggen, ja. Ik wil heel graag een liedje zingen van Aretha Franklin en ik een enorme popfan ben. Alles van pop, jaren 60, 70, 80, 90, 2000, ben ik een enorme fan van. En nu ga ik vandaag voor jullie het liedje uh, Think van Aretha Franklin zingen. Assistentiewoningen, villa temporis, wensen, wensen, wensen. Ding ding, you better try to me. Ding ding, I'll spend my feet. Let's go back, let's go back to the way we're the same. Even if you hardly knew, you can do it same. And I've been agree, I'll never hurt you till the moon. Oh, ding ding, you better try. Assistentiewoningen, dingen temporis, wensen. Ja, Die dingen doen het niet. Die dingen doen het ja, ik heb wel niet geoefend, maar ik vond dat het nog redelijk goed ging. Ah ja, voor niet geoefend te hebben, ja, vond ik ook wel oké. Okay. Maar uh, fijn dat ik het heb kunnen doen. Het was ah, gezellig. Ah, dat is leuk. Ja, ze horen het ook. Ay, ik vond het toch uh, zo klinken. En, yeah. uh, ja. dus dat, je liedje hebben daar straks dus al gespeeld. Dat was... Uh, wat was het weer, weet je nog? Think van Aretha Franklin. Nee, nee. Hetgeen wat hij had aangevraagd. I'm Still Standing van Elton John. Yes. Ja, ja, ja. En Peter vertrekt nu, uh, dag Peter, tot de volgende keer. Uh, en hopelijk in betere omstandigheden. Uh, en uh, ja, inderdaad, we hebben dus uh, John al gespeeld, I'm Still Standing. En uh, ja, omdat we jou miste hè, op dat moment. Je was bezig met de wens toch natuurlijk. Ja. Hè? Je hart ik had even, Ik had even andere prioriteiten. Ja, natuurlijk, maar nee, dat is juist. Dat is, uh, je hebt je, je hart ingezet, uh, uh, letterlijk hè, uh, in de, de, de wens toch. Dus dat is, uh, nogmaals dankjewel dat je wilde meedoen. En dat Graag je tot gedaan. hier wilde komen om het liedje te zingen van Think. Uh, ja, we ja fijn één... dat ik het nog heb kunnen doen. <laughs> Oké, okay, we horen nog één laatste nummer om mee af te sluiten. Dat is eigenlijk een, een feest ist platje niet zomaar eentje. En vandaar uh, is trouwens uh, aangevraagd door mevrouw de deurwaarder. Uh, misschien is dat zo meteen horen wie dat precies is. Dan sluit ik de boel hier af. Maar het nog niet getreurd. Want de nummertjes die volgen. Want je, je kunt nog verder luisteren hoor. De nummertjes die volgen. Dat zijn uh, de aangevraagde uh, nummertjes door uh, de bewoners. Hier van uh, de assistentiewoning van Villa Temporis. Dus je kan nog nagenieten van nog meer leuke nummers. Na het laatste voor deze show dan. Uh, ik wens jullie nog een fijne avond. Oh ja, het is hier nu op dit moment avond. Ik wens u nog veel luisterplezier en uh, verder uh, bedankt dat we hier mochten zijn namens Soundwave en naar Mieke met haar samenspel en de wensdocht. En uh, wie weet, tot een uh, hopelijk volgende betere keer met minder technische problemen en tot nog eens. Uh, maak er het beste van. Bye bye. De ambiance is een zoontje de brullen, op des de C'est pour les vivants, un peu. Dan ver le koning maraam. Des... Le ciel irlandais était en paix Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara Sean Kelly s'est dit je suis catholique Maureen aussi l'église en granit de l'imérique Maureen a dit oui Deux Tipperary, Barry Connolly et de Galway Ils sont arrivés dans le comté du Connemara avec les Connolly voor wow, een et en een là-bas, on On sait tout le prix du silence. Se dan sur terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu.